Kerstmis op jouw radio. For Ook tijdens de feestdagen kun je rekenen op de Jogs van 501. Kerstmis op jouw radio. 501. Kerstmis op jouw radio. Rogier van Diesveld, ook lekker bij warme chocolademelk. De mooiste tijd van het jaar. Jouw eigen kerstman op 5.01. Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op 5.01. Jingle my. Shopping in the morning to buy a Christmas tree. I can't afford no tinsel, but that's all right with me. The weather's looking snowy, so Santa won't. Hartelijk welkom in mijn tweede uur van deze tweede kerstdag. Het is ook mijn laatste uur voor deze kerstdagen, maar in een uur kunnen we nog heel veel doen. Tot twaalf uur ben ik bij jullie en als jullie blijven luisteren, maken we het even gezellig. Uh, net hoorde je de tractors met Jingle My Bell en nu Rob Nijs met Natte Kerst. Ik heb geen boom, ik heb geen bal. Ik heb... Geen kerstbak, want ieder jaar ben ik op tijd platzak Ik heb geen slee en geen jingle bell, maar neem me mee en dan hoor je hem wel Want hier van binnen zit het mij niet tegen, ik grie me met de kerst vrolijk in de regen Ik heb geen slinger en geen mist vergeet al die je echte liefde, alles daarop tegen Je vuurt je witte kerst, lekker in de regen Nee, nee, de hoek geen versiering De mooiste ben je zelf, de mooiste zit hem hierin Hey, hey, de vrije het kerstmis De nacht die is van ons, de sterren die zijn zwaard is Ik heb geen boom, ik ben geen bal Ik heb geen engelen ik heb ook geen stal, geen kaars of kip, geen kerstbak, want ieder jaar ben ik op tijd paadzak. Ik ben geen boer en ik heb geen bal Ik ben geen engel en ik heb geen stal Geen kerstdineer, een koude pak, Want ieder jaar ben ik op de plakzak Ik heb geen slinger en geen mistelteer nou ik hier toch in de studio ben, kan je dan nog even een uh, plaatje voor me draaien? Volgens mij die van uh, Loud Wainwright III, Christmas Song. Heb je die? Zou hartstikke fijn zijn. Well, the banks and the schools and the post office are closed. You can park where you please and you won't get towed. The streets are empty and the stores are finally closed. It's Christmas morning. He got a tie and she got a book. They weren't supposed to peek, but they took a little look. Tell me how long will it take for the dinner to cook? It's Christmas morning there are so many presents underneath the tree a few are for you but the rest are all for me and we gotta tip the super in the doorman can't you see it? it's Christmas morning Christmas morning finally has come it has meaning for each and every one Christmas morning I cannot believe just last night was Christmas Eve in the rockefeller center the big tree is shining bright skaters skate beneath it in the winter light like a picture on a christmas card everything looks right on christmas morning and the homeless who have nothing will ask on christmas day for us to give them something god we wish they'd go away though there is no place for them to go they have no place to stay on christmas morning lying in a hospital dying in a bed with aids he deserved it i have heard it said Deck the halls with boughs of something Soon he will be dead on Christmas morning Christmas morning finally has come It has meaning for each and every one Christmas morning, I'm afraid to say Life goes on on Christmas Day And the Prince of Peace was born on a Christmas Day In the little town of Bethlehem, not so far away From where a multitude has gathered in a warlike way Christmas morning so we watch the build up here we go again there is sand there are camels but where are the wise men are they in Baghdad are they in Washington it's Christmas morning there are those who go to church they kneel down to pray for loved ones who have left to serve so far away and for a Middle Eastern baby born on that very day Christmas morning Christmas morning It has meaning for each and every one Christmas morning, I'm afraid to think This time we are headed to the brain From today we begin a brand new year Let us all be hopeful, men and women of good cheer And resolve to fight against stupidity and fear It's Christmas morning And as awful as the world can be, we are still alive And if we're very careful, we might well survive There are cures and solutions and there is compromise Christmas morning Christmas is for children, I have heard it said That's why King Herod hated the babe in the manger bed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 Het is weer mis, oh ja? weer raak met kerstmis. Hoi, hoi. Heel het jaar door is er vrede, er wordt er niet gestreden en ook nauwelijks gebeden. Het is weer mis, weer ja. raak met kerstmis. Hoi, hoi. Met de kerk is hij wat mis, Zeker. dat zegt de ADS. Maar met kerst wel naar de kerstmis. Het is weer mis, ja. weer raak met kerstmis. Hoi. Is de Florida. De Florida. Het is weer mis, weer raak met kerstmis Het is weer mis, weer raak met kerstmis Heel het jaar ook in een kind, eten wat het lekker vindt Krijgt toch wat lekkers van de Sint het, het, het is weer mis, weer raak met kerstmis als de Arsley weer belt, gaat het om armoe en geld En om honger en geweld Het is weer mis Weer raak met kerstmis Gloria Gloria Het is weer mis Weer raak met kerstmis Het is weer mis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 Het is weer mis, weer raak met kerstmis. Het is weer mis, weer raak met kerstmis. Al oefen ik het nog zo vaak, steeds als ik een kindje maak, is het met de kerstpas raak. Oh, oh, oh. Het is pas raak, pas raak met kerstmis. Oh, oh. Mijn advies aan elke bruid: Als het klokkenspel spel weer uit, voor het zingen niet de kerk uit. Het is pas raak. Pas raak met kerstmis. Gloria, in de Het is weer mis. Weer raak met kerstmis. De regas wensen u Glorieuze kerstdagen. Zo is dat. Dit is Radio 501. Is Radio 501. De enige jog met engelenhaar. Dit is Rogier van Diesveld. And threatens she's in full. Is that for a good do? nog hier? Ga je nog iets spannends doen? Nou, ik heb een uh, heleboel spannende dingen gedaan. Uh, even kijken hoor, op kerstavond had ik een uh, familiediner. Eerste kerstdag was het te horen op Radio 501. En s'avonds heb ik de open haard lekker verwend met een hoog vuur. En het werd zo warm dat ik even later in mijn zwembroek aan de glubijn zat. Nou, en vandaag, nu dus, ben ik bezig met mijn laatste kerstuurtje op Radio 501. En vanavond ga ik samen met mijn eigen kerstmis weer wat eten. En misschien gaat de op hart ook weer aan. Nou, en op de achtergrond, ja, je hoort hem al: dat is Stop the Cavalry van Jonah Louie. Hey, Mr. Churchill comes over here to say, Where do spend it? But it's very cold out here in the snow, marching to and from the enemy. Oh, I say it's tough, I have had enough. Can you stop the cavalry?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 Choose a home for Christmas Heddy. Nou voor die herrie daar moet ik even op terugkomen want anders raken we de draad kwijt. Voor die herrie hoorde je namelijk Jonah Louie. en daarvoor hoorde je op speciaal verzoek van Rob Ricard het heukensfeest van Normaal en daarvoor de Regas uit Den Haag met Raak met Kerstmus en daarvoor het verzoek van Call Out en dat was Christmas Morning van Lord Wainwright III. En nu gaan we luisteren naar de Whistling Elves, oftewel de Fluitende Elfjes. Christmas. It's the virtual time of year We send our warmest email wishes And holiday chat room cheer Log on and pour some eggnog And let your worries disappear We're having a dot it Christmas It's the virtual time of year Well it's okay if it's not white We'll search the web for snow Cyber Sleigh will take us any place we want to go. Log on and pour some eggnog, and let your worries disappear. We're having a luck on Christmas, it's the virtual time of year. We don't buy gifts in department stores, get cold and wet and shiver. We shop online, it saves us time And they wrap them and deliver Log on and for some eggnog And let your worries disappear We're having it a come on Christmas It's, It's a virtual, virtual time of year We won't go caroling from door to door With snow up to our knees We sing our songs all night long Love on a horse, some eggnog and let your worries disappear. We're having a duck on Christmas. It's the virtual time of year. No need to travel through the woods to get to Grandma's house. We'll send her all our Christmas joy with the click-click on the mouse. Lock on for some eggnog. And let your worries disappear. And have yourself a dot com for in the It's on. the virtual time of year. Kerstmis op jouw radio. Hey! Tijdens de feestdagen kun je rekenen op de jocks van 501. I can't wait to see those faces. Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day... Kerstmis op jouw radio 501. Wij zijn weer live en wij zijn luisteraars van Radio 501. Prettige feestdagen en een gelukkig... nieuwjaar. Yeah. Merry Christmas, baby. Baby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 er zijn 2 miljard kinderen over de hele wereld. Een gemiddelde van 3,5 kind per huishouden levert een totaal van 108 miljoen huizen op. Men neemt aan dat elk huishouden tenminste één goed kind bevat. Dit is een optimistische schatting. De kerstman heeft 31 uur de tijd dankzij de verschillende tijdzones en de rotatie van de aarde. Aangenomen dat hij van oost naar west werkt, wat logisch lijkt. Dit zijn dus 3,48 miljoen huizen per uur, oftewel 968 huizen per seconde. Dit betekent dat hij per huishouden 1,33 milliseconden heeft om te parkeren, uit de slee te springen, door de schoorsteen te klimmen, de cadeautjes onder de kerstboom te leggen, weer in de schoorsteen te klimmen, de slee op te starten en naar het volgende huis te gaan. Als we ook nog eens aannemen dat al deze huishoudens gelijk zijn verdeeld over de wereld... ...hebben we het nu over 1,3 kilometer per huishouden... ...en een totale rit van 140,4 miljoen kilometer. Dat betekent dat de slee van de kerstman met een snelheid van 1258 kilometer per seconde reist. Dat is 4194 keer de snelheid van het geluid. Een normaal rendier haalt hooguit 60 kilometer per uur. Het gewicht op de slee leidt tot nog iets interessants... Aangenomen dat ieder kind een normale lego doos zou krijgen, ongeveer 1 kilo... ...draagt de slee dus minstens 108 miljoen kilo. Waarbij het gewicht van de kerstman is genegeerd. Op het land kunnen normale rendieren niet meer dan 160 kilo trekken. Zelfs als een vliegend rendier 10 maal dit gewicht zou kunnen trekken... ...kunnen we niets met 8 of 9 rendieren. We hebben er 675.000 nodig. Het totale gewicht wordt nu 148,5 miljoen kilo... 148,5 miljoen kilo met een snelheid van 1258 km per seconde zorgt voor een waanzinnige wrijvingskracht. De rendieren zullen op dezelfde manier verhit worden als een ruimtesonde die door de atmosfeer van de aarde heen komt. De voorste twee rendieren zullen naar schatting 14,3 miljard kilojoule per seconde absorberen. Waarschijnlijk zullen ze hierdoor ontploffen en de twee rendieren achter zich aan de wrijvingskracht blootstellen. Ook zullen er geluidsknallen als nooit tevoren worden waargenomen. In 0,426 seconden zal het hele team van rendieren zijn ontploft. In de tussentijd wordt de kerstman aan middelpuntvliegende krachten van 17.500 keer de zwaartekracht blootgesteld. Een kerstman van 300 kilo wordt zo de lucht ingesmeten met een kracht van 400.000, 43.150 newton. Conclusie, hè? als de kerstman ooit pakjes heeft gebracht op kerstavond, is hij nu waarschijnlijk dood. Ja. Kerstmis op jouw radio. Merry tijdens de feestdagen kun je rekenen op de Jogsum 50. Oh, I can't wait to see those faces. Last Christmas, I Op jouw radio 501. Goedemiddag. Oh, Harry, Harry, eens op met je, ja. Laten we gaan hier gauw hier weg moeten komen. Jo, dat, ja, gaat. dat is snel. Ja. Nou, dan zitten we zitten met een rokende krantenbakkers. Krimmen maar goed. Dan gaan we gaan beginnen, mensen. Uh, eens even kijken. Uh, de groot, jij hebt voor kerstmuziek gezorgd. Uh, ja. hè? Laten we even een testje maken. Dat ik even een stukje, even een beginnetje maak. Zet even de muziek op. Een beetje scherpvolle ja, kerstmuziek. En het geschieden. En het geschieden. En het geschieden. En het geschieden. Ja, maar er is toch geen sfeervolle kerstmuziek voor tijdens het kerstverhaal! Ik ga kerst, zinast die muziek! Oh, het is al honema, honema! Oh, het moet beetje, toch een beetje sfeervolle kerstmuziek, toch ja, niet die rot. Uh, ja, nee, Christus, maar daar stond Mary het gaat er over, over een gevoelig kerstverhaal. Oh, een mooie duidelijk. muziek hebben. Zet mooie muziek op. Oh, dat is mooi, Tozo, zo. Juist, dat bedoel ik. Dat is de goede muziek, toch? Ja, dat is lekker kerstverhaal. Kerstverhaal. En het geschiedde in die dagen toen Maria haar kindje verwachtte. Wat is er nou? Dat begrijp ik al. Ja. Wie nou weer? Ja, dat ben ik even. Hey, hey, heeft tullers. iemand een laddertje? Heeft iemand een laddertje? Zo'n laddertje? Ik zit in een nee, ik kerst... Ik kom het dak niet op zo. Mensen, oh, ik zit... ja, wacht, uh... Even een laddertje Hallo. dat ik erop kan klimmen. Ja, het is ja, vrij wacht. hoog buiten. Ja, pak een laddertje, klim het dak op ja, weg, mensen. Schiet fijn, op nou, mensen. Kom op, ik ben in de kerst De grootste, oh. start die muziek opnieuw. Doe iedere keer allemaal, daar gaan we weer. verhaal. En het geschiedde in die dagen dat Maria, wie nou wil! Ja, dat wil ik nog even. Uh, ja, ik zit op dat dak, maar het is vrij hoog. Het is ook vrij frisjes. Het is koud natuurlijk. Heeft u er problemen mee als ik een ski-jack aandoe? Een ski-jack? Ja hoor. Een engel met een skiëk, jack oh, nou, ja. dik. Ja, het is dan fris, het hoor, dicht. naar boven. Ja, ja. Op. Ah, ja, op. trek die twee rugstakken ja. over je kop en wegwezen. Wat een gedoe, toch? Ik word daar gek van. Kunnen we nou niet één keer normaal even het kerstverhaal Oké, oké, oké. Het was maar een vraag. Ik, uh, ik los het wel op, ja? Ja, los het even lekker op, bekijken. Nou, minister, dan gaan we nu even, even serieus. Hè. We gaan nu even het kerstverhaal dus spelen zoals het moet. Uh, de Groot, uh, heb jij nu voor het kinderker gezorgd? Even het hok open maken, Hok open? Ah, de kerran, ja, dat is jammer. Ah, Kom maar, Jossies. Kerran, wat staat vangen? Ja, is dat even, Nou, daar ben je in die rokende krantenbak. Belachelijk, hè. Ik kan dat in dat, in dat, in dat moedig kribbeltje voorstellen. Zit die niet uit, Ja. He? Nou, doe op de ring. Voorzichtig, hoor. Zij wilde hier nog iemand wat drinken op de... Hé! We jullie een barbecue, hè? Eh? Barbecue? Oh joh, we hoop dat ze ja, Er ligt nog een vark op die barbecue. Nee, dat is een kebab, ja, de kebab? Ja. Oh, is dat een kebabje? Ja, Heel oh, oh. Het ruikt goed in ieder geval. de groot haal dat varkentje eruit. Je krijgt een koper, Het heet nou, dat weet je broodje toch. Dat is toch helemaal die aan die krantenbak, heet oh, oh, de krantenbak, oh, maar oh, dat gek oh, oh, oh, oh, oh, Wat ja, doe je nou nog? Er de varkentje ja, eruit, hoor. Het ruikt dat ja. varkentje ja. nou, Het dat ja. varkentje eruit. hè? Je ja. wil een leuke kerstverhaal, ja. voor mij. En het gebeurde in die dagen, dat Maria een kind verwachtte. Uh, ze konden geen uh, slaapplaats vinden. En daarom uh, sliepen zij in de stal. Ondertussen waakte buiten op het veld de herders over de schapen. En ze krusten daar nou een beetje met een chaos. Uh, ondertussen, uh, plotseling, verscheen er een engel boven de stal. Wat doe je nou allemaal, oh oh Je oh alleen maar iets oh oh oh oh oh oh oh oh oh Je oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh het oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh Ging ik. Ja. Ja, ja, Harry, had het nog eens op met ja. je Tuurlijk ja, maar wij schrokken wel, hè? Jij ook, jo joh, jij schrok ook, hè? Ja, inderdaad, ik schrok ook, want ik denk dadelijk valt die boven op mijn handel, weet je? Mensen, we zitten het in een kerk ja, Jozef, dikke Jozef. Ja, ik heb hele mooie handel bij En ze zitten in een kusverhaal. Ja, maar mijn Jozef moet wel zijn werk in doe het doen natuurlijk. Zijn handel gaat gewoon door. Ik heb leuk. Jozef helemaal niet. Nou, hij zit meer bij mij dan bij jou. O oh, ja? Oh, ja? ja? En wat doet hij nou, bij jou? Laten nou even rusten, nou, dan gaan we het helemaal niet om. We oh, kunnen allemaal, het is oh, er maar een oh. verhaal. Uh, waar waren we mee bezig? Mijn ja. nee, zin is dat in de hoek een ezel te scheiden, is dat goed? Dat is Harry, eh. Als je het doet moet je het goed doen. Ja, ja. Bent, ik zou zo raar, is gewoon even, even prettig het kerstverhaal. I'll be you. Je luistert nog steeds naar Radio 501, tweede kerstdag. En we zijn aan de laatste 20 minuten bezig van mijn programma. Straks natuurlijk al mijn andere collega's nog, die allemaal kerst gaan vieren met jullie. Maar dit zijn mijn laatste 20 minuten. En je hoort het op de achtergrond al, dat is Bibi King met zijn Lucille om zijn nek. Zijn gitaar, die heet Lucille. En Bibi King die speelt Merry Christmas Baby. Van Luisteraars van Radio 501 Een onwijs kerstfeest En een skochtig nieuwjaar Maak er wat moois van Jors We zijn al weken in de weer Jors Wat doen we deze keer Gaan we eten Gaan we te gast je weet het best. Het is weer kerst. Hey, hey, ja, ligt lichtjes van zolder. Bart, de slingers en de piek. Krans en sterretjes die moeten naar beneden. toch je van muziek. Gitaren trommels, we spullen gewoon. de ballen, ballen, ballen uit de boom. Hier, gaan we op reis Glissen met de slee kaarsen op het white Het gaat weer buren, Je weet het best Het is weer kerst Hey, hé, hey, aan de lichtjes van de Je Pak de slingers en de piek Krams en sterretjes, die moeten naar beneden En wat je van muziek Gitaar, de trommels, we spullen gewoon De ballen, ballen, ballen De slingers in de piek, kralens en stelletjes die moeten naar beneden. En wat toch je van muziek. Gitaren trommel, we spullen gewoon. De ballen, ballen, ballen uit de boom. Gitaren trommel, we spullen gewoon. De ballen, ballen, ballen uit de boom. Gitaren trommel, we spullen gewoon. Ballen, ballen, ballen uit de boom. Gitaren trommel, we spullen. Dat waren Ozo's uit West-Friesland met hun gigantische kersthit. Het is weer kerst. Nu in de winkel. Fast Christmas del 1. De snelste is Fast Christmas. En natuurlijk ook. Nu in de winkel. De eerste 100 klanten die Fast Christmas kopen krijgen een gratis snelkookwater. Waterkook. De snelste kerstcd. Fast Christmas. Wees zo snel bij, want op is op. Het is Christmas, Christmas let it go, it's Christmas En eh, jammer, net te laat Dit is Radio 501 501 Import kerstcd uit Amerika Dit is Beverly Mayhut Santa Claus is coming to town You better watch out You better not cry You better not pout I'm telling you why Santa Claus is coming, he's coming to town. Mm, now he's making a list, he's checking into wise. Gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. Don't so be good for goodness sake Oh, you better watch out If better not pout, you. you better not cry I'm telling you why Santa Claus is coming is mee hoedt. En nu de laatste plaats voor mijn programma: Experimenteel van Jimi Hendrix de Christmas Medley. En warme chocolademelk. De mooiste tijd van het jaar. Jouw eigen Kerstman. Op 501. Prettige kerstdagen. En een gelukkig nieuwjaar allemaal. Joho, joho. Jouw eigen Kerstman. Op 501. Nog hier van Dichweld. Kerst weer klaar. Kerstfest afgelopen. We zijn aan het einde van mijn kerstprogramma bij Radio 501. Mijn kerst begon allemaal gisteren 12 uur. En nu is het bijna 12 uur, tweede kerstdag. En sluit ik mijn kerstprogramma af. Maar blijf luisteren, want er komt nog veel meer kerst op Radio 501. Ik dank alle luisteraars heel hartelijk voor de aandacht. En ik hoop dat ik er volgend jaar met de kerst weer bij Ben hier op Radio 501 in ieder geval zit ik aanstaande woensdag tussen 2 en 4 ook weer in jouw radio en je bent natuurlijk van harte welkom op mijn webblog www.radio501.nl slash kun je over mijn programma's alle informatie vinden nu tijd om wat mensen te bedanken Osjoors bedankt voor de medewerking Tenny Town erg bedankt Rally Alive bedankt Theo Frieden en natuurlijk ook Rob Ricard, hartelijk bedankt en natuurlijk ook Karle Oud, hartelijk bedankt. En het hele team van Radio 501 bedankt. En een speciaal bedankje voor Arwin, Roland en Tobit voor het maken van mijn kerstjingles. Tot ziens. Klaar! Kerstbest! Afgelopen! En kerstbal, piep, kerstomaat, kerstboom, kerstste. Kerstballen, kerstmarkt. Kerstavond. Kerststukje. Kerstroos, kerstdinner, kerstdinner. kerstavond, kerstdag, kerstroos, kerstmis, kerstfeest, Kerstmis. Drie wijze zonder kanton. Kerstmis op jouw radio 501. Ho, ho, ho! Vanuit de hoofdstad van West-Friesland, dit is Radio 501.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 Door een bondkracht te dragen veroorzaak je ernstig dierenleed. Wasbeertjes zitten vaak dagenlang gevangen in een klem, zonder eten en drinken. Dat doet pijn. Soms knagen ze van ellende hun eigen poot door. Denk na, kijk op bondvoordieren.nl Wist u dat dit jaar al meer dan 100.000 dieren bij stalbranden zijn omgekomen?